Zeven uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op de Noordzee zijn twee mannen bij Windkracht 9 overboord geslagen. Het Britse koopvaardijschip waarop ze werkte... voer 100 kilometer ten noorden van Terschelling. De bemanning heeft even na vier uur vanmiddag een noodsignaal uitgezonden... dat is opgepikt door een platform in de buurt. Twee reddingboten die waren uitgevaren moesten terug vanwege motorpech... Twee helikopters zijn wel ter plaatse. Volgens de kustwacht hebben de mannen reddingsvesten aan... maar wordt de kans steeds kleiner dat ze levend worden aangetroffen. In de Haagse wijk Spoorwijk is vanavond een stille tocht... voor de 17-jarige jongen die gisteren op station Hollandspoor... door een agent werd doodgeschoten... De tocht wordt georganiseerd door vrienden van de jongen. De politie schoot de jongen neer na een melding... dat hij in het station een man had bedreigd met een vuurwapen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De Spaanse regering gaat niet in op het aanbod van de ETA... om te praten over de voorwaarden voor ontmanteling... van de Baskische afscheidingsbeweging. De enige verklaring die wij verwachten... is die van onvoorwaardelijke ontbinding... zei de minister van Binnenlandse Zaken. De ETA had laten weten bereid te zijn te praten over onder meer het inleveren van de wapens. De Duitse coureur Sebastian Vettel is voor het derde jaar op rij wereldkampioen geworden in de Formule 1. In de laatste race van het jaar in Brazilië werd Vettel zesde. En dat was genoeg om de concurrentie in de eindstand voor te blijven. De race in Brazilië werd gewonnen door de Brit Jensen Button. In de eredivisie heeft FC Twente gelijk gespeeld tegen PEC Zwolle. In de blessuretijd maakten de Enschede'ers de gelijkmaker. Het werd 2-2. Daardoor blijft PSV de enige koploper in de eredivisie. De club verloor vanmiddag met 2-1 van Vitesse. Ajax won met 2-1 bij Roda JC. Feyenoord klopte AZ in Alkmaar met 2-0. Het weer. Vanavond nog een enkele bui. Geleidelijk neemt de wind af. Morgen periode met regen en een graad of tien.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 Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Edenbotje. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Het duizelde ons op de redactie afgelopen week een beetje oprukkende rebellen in Congo, raketten over en weer in Israël en Gaza, Obama die Burma bezoekt. Aan al die onderwerpen besteden we deze week aandacht. En dan ook nog de begrotingsbesprekingen in Brussel. u naar een fragment van correspondent Tijnsadé die het circus daar versloeg. Het is eerder een, uh, een discussie op een, in een Turkse bazaar zou ik even zeggen. Dat was dus Gievelhofstad, de liberale en oud-premier. Die hoort u zo ook wat uitgebreider. Dat zo, nu eerst Congo. Want in de, rege de regering van dat land heeft vandaag toch met de rebellenbeweging M23 onderhandeld. Wat is er aan de hand in dit onmetelijk grote Afrikaanse land? Die rebellen van M23 zijn Tutsis en die worden gesteund door het regime in Rwanda dat ook uit Tutsis bestaat. Ze hebben net de stad Goma ingenomen op de grens met Rwanda en willen nu zelfs oprukken naar de hoofdstad Kinshasa. Grootspraak aan de telefoon. Koen Vlassenrood, onderzoeker aan de Universiteit Gent, hij volgt het conflict op de voet. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zijn die laatste onderhandelingen verlopen? Wel, ik eh, moet je alvast teleurstellen. Er zijn niet echt onderhandelingen geweest. Er zijn gisteren wel gesprekken geweest... maar die worden niet beschouwd als onderhandelingen... omdat eh, voor beide partijen de voorwaarden tot onderhandelingen... ja, die zijn niet vervuld. De rebellen willen eh, Kabila, eh, met Kabila onderhandelen zonder voorwaarden... Eh, en... Eh, ja, Kabila die wil pas onderhandelen wanneer de gebellen de stad uh, Goma uh, zich terugtrekken uit die stad. En ja, dat maakt dat we eigenlijk wel in een padstelling vergezeld geraakt zijn. Ja, hoe gewelddadig is er aan toegegaan? Um... Zijn dat lievertjes, die jongens van M23? Oh ja, er zijn geen lievertjes meer in oost Congo, helaas. Hè? Nee. Um, de stad Goma is, is relatief makkelijk ingenomen geweest. Er zijn niet zo'n hele zware gevechten geweest. Um, maar de terugtrekkende Congolese troepen... die hebben zich uh, de laatste dagen wel enorm misdragen... in, in het gebied dat zij nog controleren. Ja. Dus het gaat er hard aan toe aan alle kanten in het conflict op dit moment. Ja, die rebellen die zeggen we gaan optrekken naar Kinshasa... we gaan daar het regime omvergooien. Is dat grootspraak? Wel, dat is een heel eind natuurlijk. Uh, <laughs> 2000 kilometer, hè, geloof ja, ik. Ze nou, ja, hier tot weet, in de oer al ergens. Ja. Weet u... De, de, er is een gelijkaardig conflict geweest in 1996, dat in het Oosten is begonnen, dat Kabila uiteindelijk aan de macht heeft gebracht na acht maanden strijd. In 1998 heeft men het opnieuw geprobeerd. Er zijn toch wel wat gelijkenissen, ook vandaag weer. Maar ik denk dat men vooral probeert om een stevige machtsbasis in het Oosten uit te bouwen en Kabila tegelijkertijd onder druk te zetten. Echt zorgen moet men zich in Kinshasa op dit moment nog niet maken voor de rebellen. Nee. En voor de bevolking te plaatsen? Gaat het vechten stoppen of gaan we hier nog jarenlang uh, over praten? Well, het conflict gaat ondertussen al 15 jaar door en ja. dat vergeten we vaak. Um, en ik denk dat het niet afgelopen is. Het is op dit moment rustig. Er is twee dagen uh, niet gevochten geweest. Er zijn onderhandelingen geweest met staatsleiders in Oeganda. Uh, in uh, maar ik vermoed dat de volgende dagen de gevechten weer gaan oplaaien. En dat het gebied dat die rebellen op dit moment in handen hebben nog zal uitbreiden. Maar ja, de toestand is op dit moment dramatisch in bijvoorbeeld Goma. Uh, tijdens de gevechten is uh, heel, een heel deel van de elektriciteitsinfrastructuur vernield geraakt. Waardoor er ook geen drinkbaar water meer is. Dus het wordt echt wel hard in, uh, in, in dat gebied. Niet direct door het geweld, maar wel door de gevolgen ervan. Goed, hartelijk dank. Koen Vlassenrood, Congo Kennen en onderzoek zoeken aan de Universiteit Gent. Dan gaan we van het ene front naar het andere. Van Congo naar de Gazastrook. In Gaza en Israël zijn de kruiddampen opgetrokken na de raketbeschietingen over en weer van de afgelopen week. De mensen pakken er hun gewone leven weer op. De Israëlische schrijver Edgar Keret is wereldberoemd om zijn korte surrealistische verhalen. Tijdens de luchtaanvallen was hij maar met één ding bezig. Hoe zijn zoontje te wapenen tegen het trauma? Hij schreef er deze week over in het gerenommeerde tijdschrift The New Yorker. En wij spraken hem telefonisch over leven met luchtaanvallen. Voor me most of my ideas come in very peaceful and um, mundane times, you know. Ik krijg mijn ideeën voor verhalen meestal op doodnormale momenten, maar er gebeurt wel iets met me tijdens die semi-existentiële gebeurtenissen. Ze don't necessarily breed stories. But they kind of teach me about ik leer altijd iets over mezelf. Hoe ben ik op zo'n moment als vader, als echtgenoot, als buurman, als mens? Het houdt me een spiegel voor en leert me over mijn relatie met de wereld om mij heen. We zijn op de snelweg, op weg naar het huis van opa Jonathan... een paar kilometer ten noorden van Tel Aviv als de lucht sirenes afgaan. Mevrouw, Shira, zet de auto aan de kant en we stappen uit. Lev pakt mijn hand en zegt... Papa, ik ben een beetje zenuwachtig. Hij is zeven. En zeven is de leeftijd waarop het niet cool is om te zeggen dat je bang bent. Shira gaat liggen aan de rand van de weg... volgens de instructies van het leger. Ik zeg tegen Lev dat hij ook moet gaan liggen. Maar hij blijft staan. Zijn kleine zweterige hand in de mijne. I was in a book tour in the US and I just landed in New York. I got a phone call from my wife and she said that there is a missile attack on Tel Aviv. Ik stond in een boekwinkel in New York. Mijn vrouw belde en zei dat er een raketaanval was op Tel Aviv. Ik moest me geen zorgen maken, zei ze. Maar ik deed dat natuurlijk wel. I have a 7 year old son and I felt it in such time in his father. Ik heb mijn afspraak afgezegd, ben teruggegaan naar het vliegveld... en ik ben naar huis gevlogen. Liggen, nu, zegt Sira. Ze schreeuwt om het geluid van de loeiende sirenes te overstemmen. Zullen we anders broodje pastrami spelen, vraag ik aan Lev. Wat is dat, vraagt hij. Hij laat mijn hand niet los. Mama en ik zijn zijn netjes brood en jij bent een plakje pastrami. En we moeten samen een broodje pastrami maken, zo snel als we kunnen. Kom, eerst ga jij op mama liggen. Lef gaat op Shira liggen en houdt haar zo stevig mogelijk vast. Ik ga bovenop Lef liggen, mijn handen in de vochtige aarde om ze niet te pletten. Dit voelt goed, zegt Lef en glimlacht. Het plakje pastrami zijn is het fijnst, zegt Shira die onder hem ligt. Ik you mezelf know, in het middle van de misseer attack in de... The... Public space, you know, of the building, with neighbors, explaining to my son about occupation and about how Palestinians uh, they don't have a Tijdens de raketaanval waren we aan het schuilen in het trappenhuis van onze flat. Ik probeerde mijn kind uit te leggen wat er aan de hand was. Over de bezetting dat Palestijnen geen land hebben, dat het conflict twee kanten kent. Het was behoorlijk surrealistisch. Your upstairs neighbor is crying while you do that, you know. En de other neighbers are you know, get bored in the middle while they wait for the missile to fall and go back inside to watch a soccer game, een football game. De bovenbuurvrouw krijste hysterisch. De andere buren wilden dat de raket zo snel mogelijk neerkwam, omdat ze een voetbalwedstrijd wilden kijken. Jongeren waren met elkaar aan het flirten. And the truth is when I was young, you know, during the first Gulf War, which was a similar situation. Het was the best time for bachelors, you know? Het was nu net als tijdens de Eerste Golfoorlog, toen ik jong was. Een opperbeste tijd voor vrijgezellen. There's nothing like a comforting a hysterical and beautiful young woman to start a relationship. Je zou er een mooie reality show van kunnen maken. Daar zijn jullie Nederlanders goed in. You can have a reality show where you shouldn't miss it on a neighborhood and then everybody sticks together in the same space and interact, you know? Stop een aantal mensen in een flat, schiet er een raket op af en kijk hoe de bewoners op elkaar reageren. Pastrami! roep ik uit. Pastrami! schreeuwt mijn vrouw. Pastrami! schreeuwt Lef. Zijn stem klinkt onvast van opwinding of angst. Pastrami's is, is sandwich is very popular here En ik try to think about the funniest the uh, words it comes to mind. Ik wilde op dat moment het grappigste woord bedenken... om een spelletje te maken van de raketaanval. Pastrami in het Hebreeuws is leuk om te zeggen en het klinkt grappig. En dan horen we de knal. Luid, maar ver weg. Een lange tijd blijven we op elkaar liggen, zonder te bewegen. Uit mijn ooghoek zie ik andere mensen die net nog op de snelweg reden... overeind komen en het stof van hun kleren kloppen. Ik sta ook op. Ga liggen, zegt Lef. Liggen, papa, je verpest het broodje. Ik ga nog één minuut liggen. Dan zeg ik. Oké, okay, het spelletje is afgelopen. Wij hebben gewonnen. This is a ceasefire because de uh, because the two sides have uh, in the short term a lot to lose from continuing the conflict. But both sides are basically postponing the conflict, you know. Er is een staak te vuren omdat de Israëlische regering en Hamas... nu te veel te verliezen hebben om door te vechten. Maar het is uitstel van executie. Netanyahu en Hamas, ze zeggen het hardop. We geloven niet in vredesoverleg. They geloven niet in so, so willen Het is een kwestie van tijd voor het opnieuw escaleert. Papa, vraagt Lev als ik zijn gordel omdoet. Beloof je me dat als de sirenes weer gaan, dat we weer pastrami spelen? Ik beloof het, zeg ik. En als het saai wordt, kunnen we altijd tosti doen. Te gek, zegt Lef. En even later iets ernstiger. Maar wat als er nooit meer een sirene klinkt? Dat gebeurt vast nog wel een paar keer, stel ik hem gerust. En zo niet, zegt zijn moeder van achter het stuur, dan kunnen we het ook spelen zonder sirenes. Als ik aan de toekomst denk, ben ik niet echt bang dat mijn zoon om het leven zal komen in het conflict. Terwijl de kans daarop reëel is. Ik vrees eerder dat hij als soldaat in een situatie belandt waarin hij dingen doet die immoreel zijn en traumatiserend. Ik het is een kind dat geen vlieg kwaad doet. Maar opeens zei hij dat hij Palestijnen wilde vermoorden. Omdat hij zichzelf een slachtoffer voelde. Omdat raketten op hem werden afgeschoten. Dat zet je aan het denken. Hoe kan ik hem in zo'n sfeer van haat toch mededogen en empathie leren? Daarover maak ik me nog het meeste zorgen. Hoe kan in zo'n atmosfeer van haat... De Nederlandse vertaling van Kerrit's laatste bundel verscheen begin dit jaar bij uitgeverij Podium en heet De Verrassing. De vrede tussen Hamas en Israël lijkt verder weg dan ooit. Er is dan wel een staakt het vuren, maar echte vrede onmogelijk zolang Israël weigert met Hamas te praten, die ze omschrijven als een groep terroristen. Gershon. Baskin, directeur van het Israëlisch-Palestijn Centrum voor Vredesvraagstukken en voormalig adviseur van premier Yitzhak Rabin, onderhoudt wel contact met leden van Hamas. Vlak voor de geweldig dadigheden uitbraken, was hij betrokken bij een serieuze poging om tot een staakt-het-vuren te komen. Collega Rick Delhaas vroeg hem hoe hij in contact is gekomen met Hamas. Ik begon met Hamas zes jaar geleden, zes dagen na. Hamas abdukte de Israëlische soldier Gilad Shalit. Ik ben zes jaar geleden begonnen met onderhandelen. Dat was nadat de Israëlische soldaat Gilad Shalit werd ontvoerd in Gaza. Iemand van Hamas uit Gaza vroeg of ik als tussenpersoon contact wilde opnemen met de Israëlische regering. Dit kanaal werd gebruikt voor de onderhandelingen en heeft uiteindelijk ook tot de vrijlating van de ontvoerde soldaat geleid. We hebben sindsdien contact gehouden. U was in gesprek over een staakt-het-vuren. Hoe gaat dat in zijn werk? Heel simpel. We e-mailen of bellen. We wisselen voorstellen uit. Ik leg de concepten voor aan de Israëlische regering. Hij doet hetzelfde bij Hamas. In mei van dit jaar werd een concept voor een bestand afgewezen... door een commissie van het Israëlische ministerie van Defensie. Daarom werkte ik met mijn Hamas-contact aan een nieuw voorstel... Dat moest nog worden voorgelegd aan de leiders van Hamas. Inclusief Ahmed al-Jabari, de leider van de militaire tak die werd geliquideerd. Sprak u namens de Israëlische regering? Well, there wasn't an er was geen officieel standpunt van Israël. Er waren verschillende standpunten. Sommigen waren voor een langdurig bestand... Anderen wilden een regime change en sommigen oorlog. Ze wezen het in elk geval niet af dat ik met hen sprak. Bij Defensie wisten ze dat ik een nieuw voorstel zou ontvangen... op de dag dat Ahmed al-Jabari werd geliquideerd. Notabene een van de mensen die de noodzakelijke maatregelen zou kunnen nemen... om het akkoord af te dwingen. Waarom werd hij vermoord? Niet per se vanwege het staakt het vuren waarmee ik bezig was. Hij werd vermoord omdat er informatie over hem was, de mogelijkheid zich voordeed en Israël de beslissing nam om de militaire leider van Hamas te doden, als teken van afschrikking. Het was ook een reactie omdat Israël gefrustreerd was... door de raketten die voortdurend op Israël werden afgeschoten. Wat dacht u toen u hoorde dat Ahmed al-Jabari geliquideerd was? Ik was geschokt, omdat ik het voorbarig vond. Ik begrijp heel goed dat je af en toe geweld moet gebruiken... maar alleen in laatste instantie. Ik had het idee dat er nog een kans was op een langdurig staakt het vuren. Ik denk dat Israël te snel heeft gehandeld... en een van de mensen heeft vermoord die in dit bestand een sleutelfiguur had kunnen zijn. Heeft u nog contact met Hamas? We hebben nog een aantal keer contact gehad tijdens de oorlog. De laatste paar dagen heeft mijn contactpersoon zich niet meer gemeld. Ik heb berichten op zijn voicemail achtergelaten. Ik houd me beschikbaar. Ik begrijp het als hij nu woedend is. En heeft u nog contact met Israëlische vertegenwoordigers gehad? Ze hebben voornamelijk gevraagd of ik iets heb gehoord van Hamas... of van de Egyptische Inlichtingendienst, waarmee ik ook contact heb. Um, information, information. Ze waren op zoek naar informatie. U hoorde Kershoun Baskin over zijn onderhandelingen met Hamas voordat de raketbeschietingen over en weer uitbraken. Meegeluisterd aan de telefoon heeft verslaggever Hans-Jaap Melissen, die zit in Gaza. Goedenavond. Goedenavond. Weten ze in Gaza van deze geheime onderhandelingen? Nou, uh, misschien niet per se van deze specifieke onderhandelingen... maar ik heb ook vanmiddag van een paar mensen... Uh, dat er zelfs op dit moment nog uh, gesproken wordt. Uh, zelfs direct, uh, dan kunnen dat geruchten zijn. Uh, maar er gebeurt natuurlijk al veel meer achter de schermen... Uh, dan ja, voor de schermen geëtaleerd wordt. Ja, een van de hoofdpersonen hè, in het verhaal van zojuist was Ahmed al-Jabari... het hoofd van de militaire vleugel van Hamas. Hoe... Uh, uh, hoe, hoe... Erg is het voor mogelijke onderhandelingen dat deze sterke man er nu uit is geknald door de Israëliërs? Ja, dat, dat is denk ik vooral even heel erg geweest rond deze oorlog. Aan de andere kant schuiven ze weer, weer nieuwe mensen naar voren. Um... En, en kun je wel weer verder proberen te praten. Ik heb het idee, ik heb met mensen van Hamas gesproken, dat dat niet per se uh, ja, de hindernis hoeft te zijn. Nee. Hoe is het op dit moment in Gaza? Ik bedoel, de, de, de beschietingen zijn een paar dagen geleden geheel gestopt. Normale leven weer langzaam op gang? Ja, dan gaan de dag de, na het, het vuurde de rolluiken weer omhoog. Dan komen de mensen weer de straat op... Uh, Gaan in de reis naar een hele populaire ijssalon hier in het centrum. Maar gaan ook weer naar familieleden toe om condoleances te uiten. Schade te inspecteren. Ik was net in bij Rafa, de grens met Egypte. Daar wordt alweer gewerkt aan het repareren van de tunnels die gebombardeerd zijn. En zo gaan ze verder. Volgens de staakt het vuren, voor zover de plannen nu bekend zijn. krijgen de Gazanen meer vrijheden? Kunnen ze makkelijker in en uit? Wat zie je daar al van? Nou, volgens mij is het enige wat tot nu toe gebeurd is, is dat eh, boeren die aan de grens met Israël wonen, daar staat een hek, daar mochten ze niet binnen een paar honderd meter komen, niet op hun eigen boerenland. Nou, dat mogen ze dus nu weer. Eh, en ook in zee mogen de vissers in plaats van drie mijl uit de kust, zes mijl. Maar ja. Dat is een beetje als een overwinning gevierd uh, aan de Hamas-kant. Aan de andere kant zeggen mensen van Fatah bijvoorbeeld hier... dat ja, Israël pakt heel veel af en geeft een klein beetje terug. Moet je dat dan gaan vieren? We kunnen nog steeds niet naar de Westbank vanuit Gaza. Nee. Moeten we concluderen dat Hamas wel of geen winst heeft geboekt... met deze uh, exercitie van de afgelopen dagen? Nou, Ik denk dat de, de winst voor hen meer in zit... dat hun populariteit al was gedaald voor nou ja, de oorlog. Veel corruptieschandalen en schandalen, die... zo. Ja, ja, heel veel schandalen. Mensen ja, hebben... Hadden vaak Hamas gestemd vanwege de corruptie onder Fatah. Nou, zagen dat het niet veel beter werd. Wat mij wel opviel was dat Van Fatah, hè, die zijn echt uh, ja, de grens overgejaagd eigenlijk in de Hamas uh, jaren. Ja. Uh, die stonden met gele ha Fatah vlaggen gewoon uh, mee te demonstreren de, uh, de dag na het staakt het vuur op straat. Dus de, misschien komt er weer iets meer eenheid binnen de Palestijnse groeperingen. Daar wordt ook over gesproken in Cairo op dit moment. Maar ja, hoe ver dat gaat komen is ook onduidelijk. Want aan de andere kant Hamas heeft de macht, zegt dat dat er een, misschien wel een eenheidsregering moet komen... en dan verkiezingen, maar dat is nog niet gebeurd. Hè? Goed, hartelijk dank. Han, Hans-Jaap Melissen in Gaza. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland... met straks aandacht voor Brazilië... waar het koninkpaar afgelopen week op bezoek was... en werd verrast door een groep boze boeren. Maar nu eerst Europa. Voorzitter van de Europese Unie Herman Van Rompuy waarschuwde de regeringsleiders begin deze week. Ze moesten allemaal drie overhemden en drie onderbroeken meenemen, want de besprekingen over de meerjarenbegroting zou gaan uitlopen op een marathon. Maar het liep anders. Afgelopen vrijdag ging ieders zijn weegs zonder akkoord, maar er was geen malaise stemming na afloop. Begin volgend jaar moet het allemaal goed gaan komen. Luistert u naar een impressie van Europa correspondent well, Teinsade. Ik heb bij alle onderhandelingen altijd een geladen pistool bij. Me. In, de meest, in de meest figuurlijke zin hecht ik eraan toe te voegen. Ik ben niet blij Dit zijn heel belangrijke We hadden de gelegenheid om die voorstelling van Herman van Rompuy te proeven. Deze dagen wordt er veel oorlogsretoriek gebruikt hier op de top. Onze eigen premier Rutte, die had het over een geladen pistool. Dan heb je nog het veto, dat wordt de atoombom genoemd, dat dreigt. Cameron zou hem kunnen inzetten, maar ook de Hongaarse premier Viktor Orbán, die gebruikt ook oorlogstaal. Wat zei hij precies? So hij zei: uh, "Our troops are standing in, uh, in their position, ready to fight, and uh, the government is in its place." Aha, de troepen staan klaar. Mij doet het een klein beetje denken aan 1956, de Hongaarse revolutie. Yes, dit is speech van uh, Imre Nagy. Imre Nagy, de yes. grote held van. De Hongaarse Revolutie in 56. De budget of de nation states are 50 times bigger than the European budget. So, what are we talking about? Euro-parlementariër Ry Verhofstadt staat hier nu ook in het Brusselse raadsgebouw. Is snel vanochtend uit Straatsburg hier naartoe gesneld. Dat is wat je moet doen als politici, als Europarlementariërs. Je moet je hier, in het gebouw van de raad, waar de regeringsleiders zijn en de journalisten, moet je je laten zien. Het is eerder een, een discussie op een, in een Turkse bazaar, zou ik even zeggen. Namelijk landen die uh, tussen elkaar zitten te onderhandelen wat zij in dat budget steken, wat ze kunnen van terugkrijgen. Uh, de drie overhemden top... Van Rompuy heeft alle regeringsleiders opgeroepen om minimaal drie schone hemden en drie schone onderbroeken mee te nemen. Het gaat allemaal dus om die enorme pot van ruim duizend miljard euro die de komende zeven jaren uitgegeven kunnen worden aan Europese projecten in de 27 lidstaten. En zometeen ook Kroatië erbij, 28 lidstaten dus eigenlijk. EU budget always goes up. En er is een painful austerity back in Britain, as I'm sure there is in the Netherlands. Correspondent van de Daily Telegraph, Bruno Waterfield. Het is vooral gewoon irritatie in Groot-Brittannië. So, looking at the dynamic this morning, it looks as if Britain will be blamed for a summit failure. Uh, uh, Daarachter, daar. Als je die richting kijkt, ja. daar zitten ze te vergaderen. Een van de spinnen in het web hier in het Europese bedrijf. Dat is Bernhard Bilke, woordvoerder van een van de eurocommissarissen. We staan hier nu echt midden in de zaal, in ja, de hal, in het ja. atrium van, van Rompuy's hoofdkwartier. Ja, elke delegatie heeft een aantal uh, zogenaamde lopers, dat zijn sleutels eigenlijk, om een bepaalde zone binnen te gaan. En die zones hebben allemaal een aparte kleur. En de rode is de voornaamste. Zo, zo zit het in elkaar. Een het, is, het is wel het, boeiend om, het te, om te zien, ja. Een beetje zoals het oude Chinese keizerrijk. Ja, eigenlijk wel. Het is heel hiërarchisch gestructureerd. Dus Wat zijn nou de, de Sherpas? De Sherpas dat zijn de mensen die eigenlijk het echte werk doen. Namelijk tot in de details, zin per zin analyseren... Die vooraf corrigeren... She wants to get on with dealing with the Eurozone crisis. Thijen, Sade, from Dutch Radio. I And mean, Do you think David Cameron is, is really the bad guy here? The, the Dutch, your country's leadership, they want a tough deal on, on budget control as well. Don't forget, I mean the Dutch politicians uh, over the last 10 years were inspired by uh, Margaret Thatcher's I want my money back. Sadi, thanks very much indeed for joining us. Ik denk dat posities zijn nog een stuk auseinander En als we nog een tweede etappe hebben, dan gaan we ons daarvoor die tijd nemen. Omdat we het tijdens dit soort toppen soms van elkaar moeten hebben, van journalisten onder elkaar, ga ik een dag na mijn optreden in de BBC radio show langs bij John Pinner. Deze keer is hij te gast in mijn reportage. Waarom moeten mensen in Britain tighten their belts when in Europe, in Brussel, they don't appear to be doing the same anything like basis van David Cameron's argument. Het standpunt van de Britten is waarom moeten wij thuis de broekriem aanhalen, maar tegelijkertijd Brussel meer geld geven onverteerbaar dat met Europees, en dus ook met Brits geld... Franse boeren worden ondersteund. En daar zijn er nogal veel van. Gaat het over groei? Misschien wel als je een Franse koe bent... Een French kou. Een Franse kou, of een andere kou. Maar er zijn veel kou in Frans. En dat is de the, the basis van dat particular, particular dig. We denken dat de get te veel voor hun farming uit het Europese budget... En wij gaan om acht minuten voor vijf naar Brussel... naar de Eurotop voor het laatste nieuws. Want de grote vraag is, is het gelukt of is het mislukt? Ladies and gentlemen, de Europese Council... geeft zijn president the mandate om het werk te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 En dan staan we dan met z'n allen, zo'n 800 journalisten... aan het eind van de top, hier in de hal. De top is mislukt, maar geen paniek. Ik ga verder werken aan het voorstel. En ook Mark Rutte, die zegt, ach, komt allemaal goed. Dit is geen ramp voor Europa. Dus ja, wat doen wij nu? De kroeg in maar. Een impressie van Tijn Sade vanuit Brussel van de drie over hem de top... waar Rutte zei dat hij dissatisfied was. Hij was helemaal door het Engels overmeesterd op dat moment... En in Brussel dus afgelopen week veel opvinding. Waar veel minder aandacht voor is, is hoe het Europese geld wordt uitgegeven. En hoe douaneinkomsten worden geïnt. Immers de belangrijkste EU-inkomstenbron. Elk jaar weer keurt de Europese Rekenkamer de uitvoering van de begroting af. Hoe kan dat? Welke landen maken er een potje van? De Nederlander Hans Davids deed in opdracht van het Europees Parlement... een uniek onderzoek naar de verschillen in financiële prestaties... tussen de individuele landen. En dat is nieuw, want tot nu toe werden geen namen en rugnummers genoemd. Het is een onderzoek waar Rijk dat naar wordt uitgekeken daar in Brussel. Goedenavond, meneer Davids, hier in de studio. En, <coughs> waar gaat het mis in Europa? Waar verliezen we al die miljarden aan? We verliezen een heleboel miljard aan het feit dat lidstaten... die op dezelfde manier zouden moeten acteren, dat niet doen. Stelt u zich voor, er is hier een computerscherm hier in de studio. Daar moet douanerechten van 3 euro worden betaald... in Finland, in Spanje, Nederland en in Duitsland, overal hetzelfde. Hoe kan het dan dat in land A minder douaneinkomsten worden gegenereerd dan in land B. Ja, dat klinkt in het eerste opzicht heel vreemd. Toch, als je er even naar kijkt, is dat niet het geval. Stel, een container bevat al die pc-schermen die u nou um, wilt invoeren... en de ene douane controleert die container wel... en die andere douane controleert die container niet. Mm -hmm. Wat er dan kan gebeuren, is dat die ene douane constateert... dat er twee keer zoveel um, pc's in de container zitten als ze nagegeven... of dat ze een andere tariefstelling hebben of dat ze een andere oorsprong hebben. Al die dingen samen mm -hmm. maken de grootte van de douaneschuld. Ja. Dat betekent dat die controlerende douanedienst... dus meer onregelmatigheden bevindt... en dus ook meer geld extra in wat weer naar Brussel kan. Ja. En om hoeveel geld gaat het wat we mislopen... doordat die douanes in die verschillende landen hun werk niet goed doen? Ja, Zoals wel al zei, ik ben met een, een vrij bijzonder onderzoek bezig... Dat onderzoek is op, in opdracht van het Europees Parlement uitgevoerd over een periode van zes jaar. Mm -hmm. Het bedrag wat ik u zou willen noemen had ook dan betrekking op een periode van zes jaar. En zou je dus eigenlijk door zes moeten delen om de jaarlijkse schade te zien. Ja. Het punt is dat dat onderzoek is materieel afgerond. Het rapport is inmiddels aangeboden aan het Europees Parlement, maar nog niet afgeprocedeerd. Ik vind Afgeprocedeerd bedoeld dus een klap opgegeven. Ik vind dus dat ik dat bedrag nog niet kan noemen. Mm -hmm. Maar het ligt in de orde van grootte van miljarden euro's in die zes jaar. Miljarden. Dus waar we het nu net in Brussel over hadden... duizend miljard en dan moeten er dan twintig of zestig of tachtig af of bij. Als we echt goed, als al die douane instanties goed hun werk zouden doen... dan zouden we dus al een enorme besparing maken. Ja. Sterker nog, ik denk dat wat aan de inkomstenkant van het Europese budget speelt... Ook aan de uitgavenkant speelt. Ik Inkomsten heb, zijn de douanerechten. Uitgaven Inkomsten zijn de landbouw, uh, landbouwsubsidies, landbouw, landbouw enzovoort, enzovoort. Ja? Inkomsten zijn bijvoorbeeld douanerechten. Feitelijk gaat er ook een stukje BTW naar Brussel. Aan de uitgavenkant hebben we het over bijvoorbeeld de landbouwuitgaven, de structuurfondsen, de cohesiefondsen, het Europees Sociaal Fonds. Al die dingen samen zijn Europese budgetonderdelen die door de lidstaten worden uitgevoerd. Ja. Als die lidstaten nu niet op dezelfde manier acteren... ontstaan er dus feitelijk verschillen. Ja. En die verschillen worden afgewenteld op de sluitpost van het budget. En dat is nou dat BNI-bijdrage gebeuren. Dat is BNI? Het, het bruto nationaal inkomen. Ja. Waar het de hele tijd bij de eurotop over gaat. Ja, ja. Hoeveel stoppen wij in die pot in Brussel? Ja, ja. En dan gaan de noordelijke landen meer erin stoppen dan de zuidelijke landen. En, <lacht> de, maar goed, u zegt, omdat het niet echt goed werkt... Uh, Missen we, lopen we miljarden mis in douane-inkomsten? Uh, wordt er uit, geld uitgegeven ding waar we eigenlijk niet aan zouden moeten uitgeven? Om welke landen gaat het precies? Ja, dat is hetzelfde als met dat bedrag. U kunt begrijpen, als ik het bedrag niet kan noemen, dat ik de landen ook niet kan noemen. Maar feit is dat alle 27 lidstaten op een verschillende manier acteren. Is ook logisch. Ja. Maar ligt het echt zo gevoelig? We kunnen toch wel. Hoe zitten de verrassingen tussen? Ik bedoel, ik zou zeggen: nou, de Grieken en de Italianen, daar gaat die douane, doet het met de Franse slag. Maar hier in Nederland of in Finland zijn we heel nauwkeurig. Zijn de clichés waar? Of. Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf acht jaar in Europa gewerkt. Een van de eerste dingen die ik daar zag... was dat nationale stereotypen inderdaad gewoon waar zijn. Heel vaak kloppen. Mm -hmm. Ik wil niet generaliseren, maar u zult zich kunnen voorstellen... dat die stereotypen ook spelen bij de administraties. Ja. Als dus lidstaten verschillen... hebben ze ook verschillende manieren van werken... en dus verschillende resultaten. Ja. Dat is in Brussel een beetje een taboe. Uh, men wil zoals men altijd zegt, geen appels met peren vergelijken. In feite is dat weglopen voor de realiteit. Wat alle Europese inspectiediensten doen, inclusief de Europese Rekenkamer, en ik hoef maar te verwijzen naar het laatste rapport, wat op 6 november over 2011 uitkwam, is wij controleren processen, wij controleren geen landen. Wat ik nu heb gedaan, is dat ik voor het eerst de performance van landen in beeld heb gebracht, en dus als het ware een soort... Vergelijking aan rangorde. Ja, zeggen. ja, ja. En dat is dus het nieuwe. Daar kijkt iedereen rijkavond naar uit, zoals ik al in de inleiding zei. En Nederland, zitten er minpuntjes aan de manier waarop Nederland opereert? Nederland is een van die 27 lidstaten. Nederland is natuurlijk een ongelooflijk grote nettobetaler. Is ook een grote betaler in het douane gebeuren. Ja, want we hebben Rotterdam, alles ja. komt hier binnen. Ja, uiteraard. Dat betekent dat er natuurlijk ook uh, hele grote processen zijn. Het geld wat van Nederland binnenkomt is heel veel, maar ook Nederland maakt fouten. Ik vind dat ik nu nog niet kan zeggen... of Nederland een high performer is of een low performer. Um, wat ik nu op dit moment wel wil kwijt, kwijt wil, is dat als Nederland met het beroemde vingertje omhoog staat... dat dat misschien niet in alle gevallen gerechtvaardigd is. Nee. Uw, nou, u, u kunt een heleboel niet zeggen. Wat jammer is, u maakt ons ontzettend nieuwsgierig. Um, wat moet er met uw rapport gebeuren? Ik zou het bijzonder prettig vinden... als de verschillen bij de lidstaten, zoals ik die in de douane gebeuren heb eh, voorzien van een prijskaartje... dat datzelfde onderzoek wellicht ook aan de uitgavenkant zou kunnen gebeuren. Mm -hmm. U moet weten, het gebeuren per jaar is een bedrag van 20 miljard... Aan de uitgavenkant hebben we het over 100 miljard. Zegt u de bedragen toch nog? <laughs> nee, want dit oh. zijn bedragen uit het EU-budget. Deze oh, okay. kan ik gewoon vrij noemen. Maar, maar, u kunt ik, maar, voorstellen? Bent u, maar bent u niet bang? Omdat u dus een taboe onderwerp... hebt. je mag niet over landen praten en verschillen tussen landen... dat uw rapport gewoon in een labeland. Prachtig gedaan, Europarlement. Maar uh, dank u wel we gaan nu verder. Die kans bestaat. Ik weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Het Europees parlement staat natuurlijk voor de Europese belastingbetaler. En ik hoop dat het feit dat het hun onderzoek is, de garantie is... dat de publieke opinie dit oppikt. Ja, oké. Okay, nou, eh, over zes weken ongeveer. Dat hoop ik. Eh, Hans Davids, consultant, lobbyist en oud-medewerker van de Europese Commissie. Hartelijk dank. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Straks aandacht voor de wereldwijde campagne Hoezo Armoede, die vandaag in Utrecht van start ging. Wij doen dat vanuit het perspectief van de Burmeese boeren. Het land wordt door de recente hervormingen nu al de nieuwe Aziatische tijger genoemd. Maar hoe profiteren de armsten in Burma hiervan? Maar eerst Brazilië. Eén van de grootste Nederlandse handelsdelegaties ooit... reisde deze week door het Zuid-Amerikaanse Brazilië. Voorop prins Willem-Alexander en prinses Maxima. U zag ze ergens dansen. Gevolgd door Liliane Ploemen van Buitenlandse Handel... en meer dan 150 ondernemers op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Bijvoorbeeld voor het WK 2014 en de Olympische Spelen van 2016... In Rio de Janeiro bezocht de delegatie het maracanã stadion de plek van de WK-finale in 2014. De verbouwing van het stadion en de omgeving is in volle gang. En niet iedereen is daar blij mee, zo ontdekte Brazilië-correspondent Katie Sherriff. Een uh, groep indianen wacht uh, Willem-Alexander en Maxima op uh, bij de ingang van het maracanã stadion uh, Op een bord staat SNA nou ja, Copa, Quinos queremos. Uh, dit is niet de wereldcup die wij willen. Willem-Alexander uh, stopt nu even om uh, de demonstranten aan te horen. Ze protesteren tegen de sloop van een aantal gebouwen hier in de omgeving. Uh, een een uh, publieke school gaat eraan en een uh, zwembad. En ook een oud-Indianenmuseum. É... Eu sou... De Boca do Acre, do Amazonas. Shamakari is een indiaan uit het Amazonegebied. Hij heeft een prachtige tooi op met rode en gele veren. En uh, hij heeft een ketting omhangen en uh, loopt in zijn blote bast zijn gezicht beschilderd. Ik ben het Deze Apurina-indiaan woont met zo'n 25 andere indianen... in dit vervallen, maar indrukwekkende gebouw van bijna 180 jaar oud. We staan in een gebouw dat bijna 180 jaar de existentie tot de jaren 70 het eerste inheemse museum van Latijns-Amerika gevestigd. Infelizmente, quando o museu do índio saiu daqui de dentro, Dat verhuisde en sindsdien staat het te verrotten. O prédio ficou abandonado, ele foi deteriorado. Samakiri en zijn vrienden zijn ooit allemaal uit een inheemse gebieden vertrokken voor een beter leven in de grote stad. Zes jaar terug kraakten ze het pand en begonnen een inheemse cultureel centrum. Então aqui é o ponto de apoio da cultura indígena do estado do Brasil. We lopen nu een andere ruimte binnen waar, uh, uh, waar ik allemaal tenten zie staan, koepeltentjes. En aan de muur hangen foto's van indianen en uh, eigen gemaakte uh, muurschilderingen. Maar nu moeten jullie weg, want uh, dit gebouw uh, wordt gesloopt en uh, er gaat hier gebouwd worden. Olha, ik zie niemand van hier. De Zamakiri willen niks van weten. We gaan niet van hier, we gaan hier niet. Deze grond is van ons, de geest van onze voorouders, waard hier rond. Wij gaan nergens heen. En we moeten hier komen. En hier is een spaak voor ons. Ik is Roberto Anderson Magalhães. Ik ben an architect arbeider en ik ben specialist in de urbanisatie. Dus so ik teache. Urban planning in, at the University of Rio de Janeiro. Dit is een ontzettend vervallen gebouw. Wat is hier nou de waarde van? The building has uh, different values. Volgens professor Magalhaes heeft het gebouw historische waarden. From the 19th century. Architectonische waarde. Het is very beautiful, very old, very huge spaces en sociale waarde because all these engines that live here today they they have a connection with the building. De enorme bouwprojecten zijn niet meer te stoppen. Um, wat kan er nog gedaan worden? Ah I'm not sure they're going to the the the be able to to to destroy the building. De architect gelooft nog steeds dat de Indianen een kans hebben. Ze krijgen bijval van veel mensen. Here to, to the so... Het wordt een lastige klus voor de overheid om dit gebouw daadwerkelijk te slopen. Het is niet voor de te de bouw van de Braziliaanse stadions is al vertraagd. U hoorde een reportage van correspondent Katie Sheriff. Wilt u nu ook zien hoe dat Museum eruit ziet? Ga dan naar onze Facebookpagina Bureau Buitenland. Hoezo, armoede. Vandaag start de wereldwijde campagne Why Poverty? Hoezo armoede? Honderden media over de hele wereld doen eraan mee, ook de VPRO. De aftrap was vandaag in Utrecht. Hier bij Bureau Buitenland praten we over de allerarmste in het Zuid-Aziatische Burma. De dictatuur daar lijkt achter de rug sinds de generaals dit voorjaar... democratische verkiezingen uitschreven en oppositieleiders als Aung San Suu... <laughs> Aung San Suu Kyi weer terug is in de, politieke arena. Eh, in de politieke arena. Wat betekenen deze politieke veranderingen voor het lot van de allerarmsten? Hier in de studio twee Burma-kenners die het land al jarenlang volgen. Minka Nijhuis en Hans Hulst. Hans Hulst is net terug uit Burma en Minka is pas sinds kort van de zwarte lijst gehaald. En kan nu dus weer reizen lijkt me, of niet? Ja, ja? dat, dat uh, ga ik vanuit. <laughs> Je gaat? We gaan het meemaken. <laughs> ja, ja, ja. Ja, en... en wie zou je als eerste willen spreken als je daar aankomt? De meneer die mij in 1996 het land uit heeft gezet, het hoofd van de geheime dienst. Die ook vrijgelaten is uit de gevangenis. Die was ook weer door zijn rivalen vastgezet. Ja, dat, kijk, dat zijn natuurlijk toch ontmoetingen die je in al die jaren, dat je zo voorzichtig moest werken, ja. had je weinig toegang tot de macht. Ja. En ik denk wel, ja, dit wordt de tijd om die kansen te grijpen en te zien of dat mogelijk is. Ja, laten we eerst even naar de laatste ontwikkelingen kijken. Deze week stond het land volop in de belangstelling door het bezoek van de deze maand herkozen Amerikaanse president Barack Obama bezoek duurde maar zes uur. Um, waarom bezocht Obama als eerste Burma, Hans? Uh, nou, ik denk dat er drie redenen voor zijn. Um, de eerste reden is denk ik, dat hij uh, de hervormende president Thein Sein een hart onder de riem wil steken. Uh -huh. Ik denk ook dat uh, de president hier in eigen kring uh, sterker van wordt... tegenover de haviken ja. die in uh, Burma nog op hun uh, kans loeren. Een ander aspect is dat uh, Amerika in uh, de regio... de invloed van China wat wil counteren. En uh, wat dat betreft, uh, daar past dit engagement goed in, engagement goed in denk ik. Mm -hmm. En de derde reden is puur economisch. Burma is een hele interessante markt, veel grondstoffen en daar zal ook het Amerikaans bedrijfsleven op loeren. Ja, oppositieleider Aung San Suu Kyi heeft gewaarschuwd niet al te volbarig zijn, te zijn met het omarmen van hervormingen. Ben je daarmee eens, Minka, dat, de enige, dat ze iets probeert te temperen? Ja, ik hoorde dat zij aanvankelijk helemaal niet blij was... met de timing van dit bezoek. Want ja. het is eigenlijk nog nooit voorgekomen... dat een president zo snel afreis naar een land wat, wat tot die tijd toch wel redelijk uh, hoog op de zwarte lijst stond, zeg maar. Nee, natuurlijk is het nog een heel erg fragiel proces en uh, aan de ene kant belangrijk dat het ondersteuning krijgt, maar tegelijkertijd uh, is, het, is, het ook, is het Amerikaanse beleid altijd wel geweest om enig wisselgeld achter de hand te houden, zoals de Engelsen dat mooi zeggen, de ja. carrot-and-the-stick-approach. Mm -hmm. En dat is de kritiek van mensenrechtenorganisaties. Geef je niet te snel te veel weg, want het land is er nog lang niet. Nee. Laten we toch even kijken naar de positieve kant, zou ik mm -hmm. zeggen. Hans, wanneer zijn de hervormingen begonnen bij dit totaal rabiate militaire bestuur... wat we de afgelopen jaar een tientallen jaren hebben gezien? Uh, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. De beweging naar die democratie toe, die is eigenlijk al jaren aan de gang. Uh, er is een uh, ja, soort zevenstappenplan uh, in 2003 al afgekondigd. Uh, maar meer concreet zijn de hervormingen echt vorig jaar losgekomen... toen uh, president Ten Seine aantrad. En ik denk dat hij heel veel mensen verrast heeft... Uh, ja, door de stelheid en de mate waarin hij uh, is gaan hervormen. Ja. Je, tijdens je bezoek in oktober heb je ook de journalist Sou Mient uh, ontmoet. Wie is hij? Hij is een uh, ex-rebel, uh, uh, terrorist zelfs. Hij heeft uh, een vliegtuig gekaapt. tussen rebel, en terrorist is altijd flinterdun. Maar... Later als journalist aan de weg gaan Timmer in ja. het buitenland in ballingschap. Geweld afgezworen? Uh, ja. Mm -hmm. En uh, heeft het uh, tijdschrift uh, Michima opgericht. En in januari is hij met die tijdschrift weer teruggekomen in Burma. Ja, dus hij is een van de teruggekeerde ballingen. Ja. Uh, hij zat er niet in de gevangenis, maar net als Aung San Suu Kyi... kan hij nu vrijelijk werken, zal ik maar zeggen. Laten we even naar hem luisteren, naar de journalist Soumyint. We saw the political openings, for example the lifting of the ban of the our websites in the country, and then relaxation of censorship. We also noticed de growing private media, which we're able to write more freely than in the past. So these are some of these concrete spaces. Ja, Minka Nijhuis, mee eens? Zeker, ja, ja. zeker. Ik, Meer ja. mogelijkheden, zegt hij, hè, om te werken. Ja. De, de, de censuur die veel rustig of ja, bijna afwezig is op dit moment. De Raad van Censuur heeft zichzelf opgeheven. Nou. Dus dat is, een, uh, dat is een enorme stap. Het wachten is eigenlijk, dat wordt interessant... want in Burma was er nooit een, een krant, behalve de staatskrant. Mm -hmm. Want als je een krant wilde uitgeven... dan moest alles door de Raad van Censuur. En voordat het nieuws daar weer van terug was, was het al oud. Ja. En, ja. en daar zijn nu verschillende journalisten mee bezig... om eindelijk een onafhankelijk dagblad op te zetten. Ja, ongelooflijk, hè? Jullie allebei al jaren en jaren dat land volgen. Dit lijkt alsof de Berlijnse muur is gevallen, uh, maar dan in een zeer snel tempo. Of nou, het, kijk, wat, wat Hans zei... Er gebeurt die, die, zoveel achter ja, elkaar. Dat het, ja. die, maar dat is een oud plan, hè? Die, ja. die, die, die zeven stappen ja, ja, routekaart ja, tuurlijk, ja. naar een disciplined democracy, die is al jaren oud. Maar er zijn wel veranderingen gekomen die, die geaccelereerd zijn. En we kunnen niet uh, in de schedel kijken van de generaals, helaas. En die hebben zich altijd in um, geheimzinnigheid gehuld. Maar hoogstwaarschijnlijk hebben bijvoorbeeld alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten ook een belangrijke rol gespeeld. Het dat, dat was ook een van de, van de doelen van dat zeven stappenplan was ook om de groenteleider een veilig pensioen te bezorgen. Ja. En de schrik is hem natuurlijk behoorlijk om het hart geslagen. Toen hij zag dat de, de ene naar de andere dictator omviel. Ja. Ja, hij had ook kunnen die... kiezen voor het Noord-Koreaanse model. Want ik sluit me steeds verder af. En, uh, ik laat me en de zoon volgt dan ook nog eens op. Hij had ook naar binnen kunnen slaan. Hè? Ja, maar dan waren ze overgeleverd gebleven aan China. Ja. En het was toch heel duidelijk dat die economische en ook politieke dominantie van de Chinezen ook de Burmaanse generaals heel echt ja. ja, dan even uh, de, de armen, de onderkant van de Burmeese samenleving. Hè? Vandaag Why Poverty, uh, de, de grote actie die is begonnen. Al deze hervormingen leveren die, die arme mensen uh, iets op? Die in... Nou, op termijn uh, ja, waarschijnlijk wel. Want als daar allerlei bedrijven uit het westen binnenkomen... als uh, die economie zich eindelijk gaat ontwikkelen... Dan gaan er banen ontstaan, dan gaat die welvaart groeien. Maar op dit moment is het echt nog zo... dat uh, de hervormingen uh, nog niet zijn doorgedruppeld naar beneden. Uh, dus ik zie tenminste nog niet echt veel uh, impact... op uh, ja, de levensstandaard van mensen daar... Uh, Mee dus... je eens, Binka? Ja, zeker. En, en het wrange is dat mensen natuurlijk enorme verwachtingen hebben nu. Hè. Ook het bezoek van Obama hoorde je mensen in winkeltjes zeggen. Oh, Obama komt. Nu wordt ons leven beter. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. De economie is heel erg uh, in handen van een kleine groep... die nauwe banden hadden met het bewind. En dat zijn nog steeds de mensen die nu ook profiteren. En dat uit zich bijvoorbeeld in enorme grote nieuwe economische zones... ontwikkelingsprojecten mm -hmm. met grote buitenlandse bedrijven... En daar hebben mensen juist, uh, gewone mensen zeg maar, nog meer last van. Want die worden ijskoud van hun land gezet... omdat dat uh, gebied uh, tot nieuwe economische zone wordt verklaard. En ja. de wetgeving is nog lang niet sterk genoeg om die burgers ook te beschermen... tegen deze vormen van opportunistische uh, zaken doen. Nee, En de informele economie, hoe, hoe is het daarmee? Nou, die was altijd minstens zo groot als de formele dus economie. Dus uh, handelaren. Oh, uh, oké, okay, op die manier. Nederland ja. was in Burma een enorme grote zwarte markt. Uh, uh, Laten we die eerst eens behandelen. Ja. Heel veel gesmokkeld. Uh, en, uh, ja, de... Doordat het zo geïsoleerd een ja. land was, bedoel je? Ja. Dat ook, maar ook omdat er bijvoorbeeld een, een onrealistische wisselkoers was vastgesteld uh, van de chat de nationale munt daar. Nou, die munt is nu hervormd. Dus wat dat betreft is het illegale uh, wisselen uh, is wat, um, ja, hoe zeg je dat, uh, verminderd. Um, en zo worden er wel meer maatregelen genomen. Maar er wordt nog steeds veel gesmokkeld, met name uit Thailand en uh, China. Ja. Uh, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Nederlandse ondernemers staan te trappelen om zaken te doen. Er uh, was zelfs een handelsmissie afgelopen ja. maand. Uh, Minka, welke rol kunnen zij spelen? Ja, ik geloof dat Hans, jij hebt met die missie te maken gehad. Nou, ook, hè? Ik heb niet met die missie te maken oh. gehad, maar oh. ik weet <laughs> wel dat er sprake was van een missie, inderdaad. Ja, ik ja. was daar zelf niet bij. Uh, het was een missie georganiseerd door het Nederlands Centrum uh, voor Handelsbevordering. Ze willen niet zeggen welke bedrijven daar nu precies in zaten in die missie. Baggerbedrijven, volgens mij grote ja. infrastructuur, dat soort mm. echte grote mm. bedrijven die ook al de in Azië zitten. En uit die vorige missie waren al schijnbaar wat opdrachten uh, voortgevloeid. Onder andere een bedrijf dat dan heftrucks levert en een ander bedrijf dat adviseert bij ontwikkeling van een haven. Uh, ja. Maar die bedrijven zelf zijn toch nog wel een beetje huiverig om te laten weten dat ze daar... Werken. Ja. Hoe wil het dan werken. Je, je, je sprak ook met de hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Burma, Steve Marshall, over wat de wat de gewone man merkt van de veranderingen. Laten we even naar hem luisteren. At the moment we're in the situation where the president and his ministers are saying very much the right things. Uh, and they are obviously politically committed. Uh, and The reality is that the people at the bottom really have not seen very much change happening at all. Ja, um, Hans, wat Steve Marshall zegt is dat ze uh, op dit moment uh, uh, iedereen zeer gecommitteerd is... maar dat de mensen aan de bodem van de samenleving nog niet veel verandering hebben gezien. Is eigenlijk wat, wat je eerder dat al zei, he? zo. Ja, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor uh, de overheid zelf dat je in de top, dus op kabinetsniveau... heb je mensen die, uh, ja, zeker nu de laatste tijd... een aantal haviken zijn gewipt, uh, gecommitteerd zijn... en erg achter die hervormingen staan. Ja. En dan heb je in de middellage heb je een hele hoop mensen... die het uh, ook een beetje aankijken. Van hoe zou dat allemaal gaan? En dan heb je, uh, laten we zeggen, op lokaal niveau... op de grond heb je ook allerlei uh, mensen... die nog gewoon op de oude manier te werk gaan. Uh. Maar Minka, zou het niet veel sneller moeten... dat mensen aan de onderkant van die samenleving... gewoon het gevoel krijgen, er verandert hier echt iets? Dat ze anders zich misschien afkeren van het, van het proces ook. Ja, er zit echt wel potentie voor grote protesten. Je ziet ook, doordat er meer vrijheid komt... zie je ook overal wel demonstraties en uh, protesten om betere lonen... of betere werkomstandigheden, zie je overal wel ontstaan. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook het punt niet te vergeten... dat ja, die hervormingen zijn er. Het is de vraag hoe breed en hoe diep ze zullen gaan. Maar waar gewoon een heel belangrijk punt ligt... en dat zijn gebieden waar mensen nog helemaal niet veel van de hervormingen merken. En dat zijn de randgebieden waar etnische minderheden wonen. Die maken een derde van de bevolking uit... maar die hebben wel generaties lang van oorlog met het centrale gezag. En hun positie, wat de meesten van hen willen... is, is meer uh, gelijke rechten binnen een federale staat. Dat is nog lang niet opgelost. Dus ook daar zit een enorme uh, mogelijke haard van onrust. Maar iemand als Aung San Suu Kyi, die hier in Nederland... of in West-Europa of in het Westen wordt gezien als de grootste de leider van de oppositie... en degene die misschien het land moet gaan leiden... Hè, bij een, na een volgende verkiezing... is zij in staat om al deze problemen tegelijkertijd te adresseren? Ik bedoel, hoor je van haar ook dingen als... we moeten de welvaart eerlijker verdelen... we moeten naar die gebieden toe... om te zorgen dat we die uh, stammen die aan de, aan de grenzen wonen... meer kunnen betrekken... dat er vrede en, en veiligheid wordt gegarandeerd voor iedereen? Kan ze dat? Of sta, zit ze totaal niet in de positie... omdat de greep van die generaals op het land te groot is? Kijk, voor een deel is de taak die op haar bordje ligt onmogelijk. Maar um, ja, ze laat, ze laat het wat de positie van de etnische minderheden betreft... bij hele algemene termen en niet bij een praktisch plan van aanpak. Mm -hmm. En juist in die gebieden liggen heel veel natuurlijke hulpbronnen. Dus er, er wordt ontzettend op die gebieden geaast... terwijl die mensen helemaal geen rechten hebben. En nee, daar heeft ze beslist, daar niet genoeg oog voor. En uh, Recentelijk is er natuurlijk heel veel... in het nieuws geweest hoe in het westen van het land uh, geweld uh, is ontstaan tussen boeddhisten en moslims. En daarvan zijn voornamelijk de stateloze Rohingyas uh, het slachtoffer. Daar houdt ze zich enorm over op de vlakte. Nou ja, Want, als ze daar wel uh, gepeperde uitspraken over zou doen, Ant? Ja, het probleem is uh, dat ze daarbij eigenlijk een beetje tussen twee vuren zit. Want aan de ene kant heb je in het westen dat graag wil zien dat zij het geweld tegen de Rohingyas veroordeelt. En aan de andere kant zijn heel veel Burmezen uh, ja eigenlijk best racistisch, zeker waar het uh, op de Rohingya's moslims aankomt. Dus op het moment dat zij zich uh, ja, uitspreekt als beschermen van de Rohingya's... dan kan ze daar electoraal een deuk door oplopen. Ja, dus daarin zie je ook al dat ja. zij net bevrijd, Nobelprijswinnaar is... Toch als een politicus, te als denken. Een politicus moet, moet denken. Ja. En dan een onervaren politicus. Ja. Ja. <laughs> Maar omringt ze zich, je kent haar vrij goed, Minka, omringt ze zich met adviseurs die haar door dit mijnenveld leiden, of gaat ze toch op haar eigen gevoel af? Dat doet ze wel, maar ze heeft een uh, enorm gebrek aan, aan ervaren adviseurs. En de partij is gewoon jarenlang gerund geweest... door, door bejaarden zeg maar, die qua democratische uh, inslag... Uh, niet zo heel veel beter waren dan de generaals. En daar zijn ook heel veel goede mensen hebben de partij verlaten... omdat zij het totaal niet konden vinden met die oude garde. Mm. En je ziet wel nu weer een instroom van jongeren. En zij is wel in staat om een groot deel van de jongeren aanzicht te binden. Maar het is nog lang geen volwassen functionerende partij die die gigantische complexe problematiek aan kan. Goed. Hartelijk dank Minke Neuhaus, Hans Wulst over Burma. Piet van der Wielen, Zo Zometeen naar achter. Wat hebben jullie op het programma? Heel veel uh, wetenschap. We gaan het, uh, nou ja, luister zo meteen. Maar uh, uh, dan uh, komt het vanzelf. Want ik kan het eigenlijk niet in drie seconden samenvatten, vrees ik. Nee, dat zo. Nou, zometeen, Labyrinth. Dit was bureau Buitenland voor vandaag. Ik laat u achter in Mexico voor een ondertussen-in van geluidskunstenaar Celia Erens. Ondertussen in. Mexico. Zacatecas. Hotel Condesa. las dos? ¿Qué me dos? ¿O las individuales. ¿Qué? Las dos fundas. Las 27 y 25. No, ahorita se las sumo. Voy para allá. También hay esta meaza para el país. de We gaan 22 jaar terug in de tijd. 1990. Plaats van handeling, Monrovia, Liberia. Oh, mama, papa, mama, papa. Een massamoord in de Lutherse kerk. Did you see something like that before? Luister zometeen naar het radiodrama Kaartenhuis. Als er iets was dat ik mee naar huis heb genomen, dan is het schuld. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee ooggetuigen.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 En het enige tastbare bewijs van de folteringen in Argentinië. Ik, ik kan het echt niet geloven wat mijn ogen hebben ooit gezien. Vanavond kwart over tien bij de KRO Nederland 2. Rookmelders redden levens. Bent u zelf niet in staat rookmelders te plaatsen? Bel het rookmelderteam van de Nederlandse Brandwondenstichting. Ze plaatsen graag een rookmelder bij u thuis. Bel 0800 666. 36 36 36 brandhondenstichting.nl 0800 636 36 36 Dit is Radio 1.